...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Marion Koekoek met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben enkele duizenden mensen de jaarlijkse Auschwitz-herdenking bijgewoond. De belangstelling was groter dan normaal. Deze maand is het 65 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. De herdenking begon met een stille tocht vanaf het stadhuis naar het Wertheimpark. Daar zei voorzitter Jacques Grieshaver van het Auschwitz-comité dat er nog steeds geen woorden zijn voor wat er is gebeurd. Minister van der Laan en staatssecretaris Bussemaker legden een krans namens het kabinet. Ook vier overlevenden van Auschwitz legden een krans. Topman Brouwer van het OM heeft geen goed woord over voor een onderzoek van Zembla. Het tv-programma stelt dat zeker 90 officieren van justitie de afgelopen 10 jaar in de fout zijn gegaan. Ze hebben blunders gemaakt of bewijsmateriaal achtergehouden of vervalst om verdachten veroordeeld te krijgen. In die fouten, en die fouten zouden voor de officieren geen gevolg hebben gehad. Zembla baseert zich op onderzoek van honderden vonnissen. Brouwer vindt dat de officieren ten onrechte worden beschuldigd van ernstig plichtsverzuim. Veel fouten zijn geen persoonlijke fouten, maar fouten van de organisatie, zegt Brouwer. Ook wijst hij erop dat over verschillende zaken nog discussie is... en dat vaak stukken worden achtergehouden om getuigen te beschermen. En tegen officieren die in de fout gaan, worden volgens Brouwer wel degelijk maatregelen genomen. In Melbourne heeft tennisser Roger Federer de Australian Open gewonnen. In de finale versloeg de Zwitserse nummer 1 van de wereld de Brit Andy Murray in drie sets met 6-3, 6-4 en 7-6. In de laatste set wist Murray vijf setpoints in de tiebreak niet te benutten. In totaal heeft Federer nu het recordaantal van 16 Grand Slam titels gewonnen, waaronder vier keer de Australian Open. Dan nog het weer, af en toe zon, maar ook kans op een winterse bui. Het wordt 1 tot 4 graden, vannacht en morgenochtend meer sneeuw. Dit was het.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 Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland.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 Day it's the same thing, different faces with no name, places I've never been before. And I began to wonder, you what's know really making me crazy? And I began to wonder, you what's happening to me lately? Cause every day it's the same thing, different faces with no name, places I've never been before.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 So... Je luistert naar AB Radio en GVM Zandvoort op de zondagmiddag. Even de headlines met je doornemen van abradio.nl. Problemen door het winterweer in de regio vallen mee. En filevrij en binnen 20 minuten van Haarlem naar Schiphol. Dat betekent dat er een nieuwe busverbinding bij is gekomen.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 www.zivmzandvoort.nl En AB Radio en ZFM doen het iedere zondagmiddag samen gezellig met elkaar. Namelijk zondag in Kennemerland tot uh, vijf uur s middags. Een programma met nieuws, sport en actualiteiten. Inmiddels uh, deze middag uh, ja, weinig sport. Want ja, door, de, uh, ja, door de kou zijn er een aantal wedstrijden afgelast. Onder de wedstrijd van Bloemendaal. Maar goed, we hebben ook nog fijne muziek Bedagje van Toontje Lager. En stiekem gedanst. En dag gaat om me heen Niemand om me even op te Niemand bijzonder, niemand in het algemeen Drie uur s'nachts, 7 januari hem Zandvoort op de zondagmiddag. En als we naar buiten kijken is het prima wandelweer.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 bij de radio en ZFM Zandvoort in het programma Zondag in Kennemerland. Het is bijna 10 minuten voor drie op deze zondagmiddag van de 31 van januari. Het gaat al snel dit jaar, namelijk, ja, we zijn al bijna één maand verder, bijna februari, maar goed, voordat het zo is nog eventjes een fijne zondag met veel zon en natuurlijk ook nog wat sneeuw in de regio. Zometeen gaan we praten over kinderboerderij. het molentje, die, die, ja, die zijn getroffen door een brandvrijdagavond. Daarbij kwamen duizenden bij om het leven natuurlijk ook, ja,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 De hit die je straks pas ergens anders hoort. Je luistert naar KB Radio en dit is deze week The de Hot Rotation. Hot Rotation. I remember he has a ghost. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did when it comes to love i did